Mohammed al-Dabi werd door een rechtbank in Amman schuldig bevonden aan verduistering, witwassen en het misbruiken van zijn functie. Hij gaf van 2005 tot 2008 leiding aan de inlichtingendienst. In die tijd zou hij grote sommen geld hebben weggesluist. Vandaag, de 1e van de 1e begint in het zuiden van het land het carnavalseizoen. En het is ook Sint Maarten, de dag waarop kinderen met lampions door de straten lopen en aanbellen voor snoep. In Maastricht wordt het carnaval geopend met een muziekfestival op het Vrijthof. Ook op veel andere plaatsen in Limburg en Brabant zijn er feesten. Het weer nog, het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Aan de kust kan het regenen. Vanmiddag af en toe zon en het wordt dan een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Oosterbeek. Er staat in beide richtingen twee kilometer file.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen en welkom bij OVT. Nivelleren. Voor de een een ideaal, voor de ander een spookbeeld. Maar dat de reacties op de nivellerende regeringsplannen zo heftig zouden zijn... dat hadden ze bij Partij van de Arbeid en VVD duidelijk niet voorzien. De media en oppositiepartijen smullen er intussen van. En wij van OVT gaan straks terugkijken op de geschiedenis van dat nivelleren. Want het idee dat de sterkste schouders ook de zwaarste last moeten dragen... is tenslotte niet nieuw. En dat terugkijken doen we met historicus Pieter Roy... en met voormalig VARA-voorzitter en PvdA-corrivé Marcel van Dam. Ja, en daarna, na de column van Nelleke Noordervliet tegen half elf... gaan we praten met Frank Oosterboer en Michiel Hegener over hun boek over... Laat ik het zeggen, de dienstplicht over balen, plunjebaal, PMT, KMT, PSU-kast, kano's, gevulde koeken, marcheren, komt zo so weiter. En dan weten de, de mensen die het hebben mogen meemaken wel waar het over gaat. Maar eerst even heel kort, heren, en dan zeg ik vooral tegen Michiel: let goed op, even Memory Lane. Ja, Michiel, leg even uit waarom wij dit laten horen. Ik, ik weet bijna zeker dat het gaat om het Radio Zondags half uur van de WPRO. Uh, ja. ja, nou, kijk, ik dacht: hoor ik mezelf, want ik heb daar een paar jaar bij gezeten, namelijk rond 1962. En. Uh, ik zong zo vals dat je dat hier gehoord had moeten hebben. Dus ja. ik neem aan dat ik nee, deze dag nee. ziek was. Er nou, is een klein misverstand geweest. We hadden een betere, valsere opname... maar die <lacht> hebben we per ongeluk laten liggen. En daar was jij waarschijnlijk op te horen. Maar fijn om weer terug te zijn op het oude nest. Nou, dit is niet uh, tantra, maar nu zit nee, het pand waar we nu zitten. het Dat was eigenlijk die files aan de, de, de weg, Maar... Um... Ik heb daar een leuke tijd gehad als heel Goed. Ja. Goed. We gaan zo straks verder praten of die andere leuke tijd... vol nostalgie, militaire dienst, dat ook dat etiket verdient. Ja, dat allemaal tot 11 uur en na 11 uur in de tweede uur van OVT. De officiële heldenstatus voor Sukarno en Hatta in Indonesië. We spreken een boek over het duel in de Nederlandse geschiedenis. En in het spoor terug, tenslotte, gaat het over componist Hans IJsler... Die zo blijkt nu in de jaren 30 speciaal voor de VARA muziek arrangeerde. Dat allemaal later, maar nu eerst een fragment uit het nieuws van de jaren deze week. Nu de komende kabinetsplannen een beetje lijken te landen, komen de protesten naar boven. Met name de VVD heeft felle kritiek van de achterban te verduren. Gisteren al werd een vergelijking met Den Uil gemaakt. Vandaag kunnen we in de krant lezen dat de minister-president eigenlijk Marx-Rutte heet. In plaats van Mark Rutte. Natuurlijk vernoemd naar de Duitse Karl marx ja, en de krant waar het hier over gaat, het zal u niet verbazen, is natuurlijk. De Telegraaf. De afgelopen week openen het blad bijna dagelijks met dikke koppen. Inderdaad, als Marx, Rutte en achterban van VVD is ziedend. En ook vandaag hadden ze er weer heen. Uh, het liefst in dikke, zwarte hoofdletters onderstreept. Terwijl. Telegraaf en de VVD toch meestal twee handen op één buik zijn. Is het eerder gebeurd dat de liberalen het slachtoffer waren... van de campagne van de Telegraaf? En hoe zit het met die politieke campagnes van die krant? Hoort het bij het karakter of is het iets... waar ze de laatste tijd mee willen profileren? We vragen het aan Mariet Wolf, geschiedschrijfster van de Telegraaf. Die hebben nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoe uniek is het dat uh, de krant zich afzet tegen de VVD? Um, het is... Um... Niet uniek, het gebeurt niet zoveel, maar eigenlijk uh, verbaast het mij wel een beetje aan de reacties van de afgelopen week, dat de Telegraaf echt als partijkrant wordt behandeld en dat is het toch echt niet. Nee, maar de, de, de sympathie zeg maar voor rechts in de Kamer, uh, hebben ze toch nooit zo onder stoelen of banken gestoken? Nee, nou het is wel zo dat de Telegraaf zich de vrijheid neemt om uh, te zeggen wat ze wil. En meestal is dat inderdaad in de lijn van de VVD uh, en of de CDA geweest. En uh, nu is het inderdaad zo dat de, de VVD een move maakt die de Telegraaf niet ziet zitten. Ja, en dan is ze echt niet getrouwd met Mark Rutte. Ja, en als met, met wie is de Telegraaf dan wel getrouwd, Mariette? Als het niet om de politiek gaat, is het misschien met, met een bepaalde lezersgroep. Hoe moeten, we die, ...hoe moeten we dat plaatsen? Nou ja, inderdaad, um, ik denk dat de Telegraaf er veel aan gelegen is... ...om een goede, goede relatie te hebben met Mark Rutte... ...maar de relatie met de lezer is voor de Telegraaf nog veel belangrijker. Ja, en, en dit soort campagnes, he, wat we, we, we, de, de, de laatste jaren doen ze het weer meer dan de jaren daarvoor... Ja. Uh, maar de Telegraaf bestaat meer dan 100 jaar. In die, die traditie die jij in je boek beschreven hebt... Uh, dat campagnevoeren heeft er altijd al in gezeten? Hè? Ja, eigenlijk is de Telegraaf geboren om campagne te voeren. De krant is geboren om uh, het algemeen Handelsblad te bestrijden. En om de sociaal-liberale ideeën van uh, haar oprichter uit te dragen. En eigenlijk uh, is de Telegraaf toch altijd wel heel dicht bij de hoed gebleven. Wat je ziet is dat... Uh, er jaren zijn waarin het wat rustiger is. De jaren 80, 90 was eigenlijk heel kampjes. En nu sinds een aantal jaar uh, slaat de, de, de krant hier flink op de trom. En uh, ja, toch is het van alle tijden. Het, het zijn golfbewegingen en het is voor mij een feest van herkenning, zeg maar, als onderzoeker. Ja, en als, als we nou pakweg zo'n 100 jaar teruggaan in de tijd, waar voerde de Telegraaf nou 100 jaar geleden campagne tegen? Nou, de, de heftigste campagne was in de Eerste Wereldoorlog... Uh, tegen de Duitsers en voor de Engelsen en de Fransen. Tot grote woede van, uh, van de Nederlandse regering... die een neutraliteitspolitiek uh, wilde handhaven. En um, ja, je kan het zo gek niet uh, verzinnen... of de Telegraaf heeft er campagne voor of tegengevoerd. Ja, want tijdens de Eerste Wereldoorlog was ook een liberale premier, hè? Ja, Kort van der Linden, ja. de eerste... Ja. Ja, ja, ja dus toen gingen ze ook al tegen een, een liberaal tekeer ja ja dus ik um, ja, dat is dat was inderdaad Kort voor van der Linden, dat was dat moet voor de tele, voor hem moet het een nachtmerrie zijn geweest uh, hij liet de telegraaf ook vier jaar lang afluisteren uh, dus ja nogmaals Mark Rutte is echt niet de eerste die dit overkomt nee en uh, zijn die campagnes want ze hebben nu succes hè uh, die, die, die die zorgwet is al van tafel zijn die campagnes nou vaak succesvol geweest <lacht> Ja, dat is moeilijk te zeggen, want het is ook de vraag... kijk, als de Telegraaf niet zo hard van, uh, van de toren had geblazen... dan was er toch waarschijnlijk ook wel iets met die zorgwet uh, aan aanpassing gebeurd. Dus het is heel moeilijk natuurlijk om daar iets uh, over te zeggen. Het is wel zo dat je kunt zien in de, in de geschiedenis... dat de Telegraaf er verdomde vaak in is geslaagd... om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Ja, er, er wordt ook vaak gezegd als de Telegraaf werkelijk uh, alle registers opentrekt en de loopgraven uh, uitkomt... en ten strijde trekt, dan gaat het niet door. Behalve misschien in de tijd van het kabinet de Nederland. Ik kijk Marcel van Damme aan, maar dat weet ik niet. Meestal is het zoals de Telegraaf iets niet wil. Als de machtige arm van de Telegraaf zich opheft, dan kan iedereen het vergeten. Is bewijs de geschiedenis dat? je oh, kijkt Marcel van Damme aan, ja. maar je vraagt eens aan mij. Okay. Ja, vragen zijn aan jou. Ja, ja, ja. <laughs> dat is een beetje verwarrend. Excuses. Je bewijst de geschiedenis. Nou, kijk, het, um, in de, de, de allerleukste periode voor mij om te bestuderen was inderdaad die periode kabinet en Uyl. De Telegraaf heeft dat zelf kabinetje pesten genoemd. Dus zij aan zij, de hoofdredacteur, Hans uh, de hoofdredacteur samen met Hans Wiegel, um, ja, ten strijde tegen, tegen het kabinet en Uyl. Um, ik weet niet zo goed of je, of je kan zeggen dat ze toen steeds botvingen hoor. Maar in ieder geval waren ze toen natuurlijk gemankeerd. Omdat ze ja, uh, uh, dat, dat, dat, dat eerste linkse kabinet tegenover zich zagen. We vragen toch gewoon even aan Marcel van Dam. Want het was, het eerste... was toen niet groot. Nee, nee. en het was niet zo dat het eerste wat jullie ochtends deden de Telegraaf lezen. Absoluut niet. We maakten ons ook helemaal niet druk over. Uh, en iedereen, veel meer dan nu, wist. Uh, wat uh, de Telegraaf beoogde. En dat was eigenlijk ingecalculeerd. En niemand maakte zich daar verder druk om. Ja. En wat dat er gaat, had het kabinet destijds de tijdgeest meer mee... en heeft de, de Telegraaf nu de tijdgeest waarschijnlijk Absoluut. meer mee? Ja, ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Want dat, dat, dat, dat speelt ook een rol, maar je hebt die tijdgeest. Wat dat ja, er gaat, blijft natuurlijk. de Telegraaf zichzelf. Ja. De Telegraaf blijft zichzelf, maar wat, wat je heel duidelijk ziet is dat... Um, dat uh, op het moment dat er, dat er harder geroepen wordt in de samenleving. dat er ook wat minder ruimte is voor genuanceerde meningen. dat de Telegraaf daar uh, van harte zich bij aansluit. Dus op dit moment zijn dan. is aan alle factoren voldaan. om, om flink uh, op de toeter te blazen. Ja, en is, is bij dat campagnevoeren van de Telegraaf. nou alles geoorloofd? Want het, het is wel bekend dat ze. Uh, niet zo nauw nemen altijd met. Uh... De genuanceerde uh, weergave van de feiten. Is alles geoorloofd of hebben ze toch nog uh, uh, een, een, een code waar je je aan moet houden? Mag je niet al te hard liegen? <tied> Nou dat, nou, dat vind ik een beetje te ver gaan. Heel veel is uh, geoorloofd. De, de nuance sneuvelt als eerste. Op het moment dat er campagne wordt gevoerd, wordt er een, af en toe een loopje genomen met de waarheid. Maar om nou te zeggen dat dan alle leugenregisters open mogen, dat gaat me echt te ver. Het gaat alleen om de manier waarop je dingen brengt. Als je in alle geledingen van je krant uh, die boodschap uitdraagt. Ja, dan, uh, dan, dan komt hij over het algemeen wel over. Ja, Mariette Wolf, heel kort nog even. Jij hebt 100 jaar Telegraaf bestudeerd, betrouwbare krant. Want dat is natuurlijk toch, er wordt altijd van anders gezegd over die krant. Maar jij hebt hem bestudeerd. betrouwbaar, Minder betrouwbaar dan anderen of gewoon betrouwbaar? Ja, dat vind ik echt... <lacht> ja, daar, je, daar moet je nog iets omhoog. over kunnen zeggen. Nee, Dat is een onmogelijke vraag. Nee, ja, het, het is mijn krant niet en dat is het nooit geweest. Dus ook niet toen ik het onderzoek deed. Dat wist de Telegraaf ook toen ik dat, uh, dat, dat uh, boek over de, de krant ging schrijven. Ja, min, uh, minder genuanceerd en uh, bovenop het nieuws, waardoor er veel vaker fouten worden gemaakt dan bij andere kranten. Ja, en niet iedereen die ze ooit voor spion voor de Sovjet-Unie hebben uitgemaakt, was dat ook daadwerkelijk? Nee, en bovendien hadden ze in de Eerste Wereldoorlog die spionnen in hun eigen gelederen. Dus uh, spanning was er genoeg. Uh, ja, oké. Okay, ja. En, uh, en jij hebt er een heel mooi boek over geschreven. Uh, wat uh, al onze luisteraars aan te raden is als Absoluut, ze iets over de Telegraaf willen lezen. Yes. Hart Hartelijk... iets over Nederland de afgelopen honderd ja. jaar. Prachtig boek. Ja. Hartelijk dank. Oké, okay, ja. dankjewel. En het onderwerp waar de telegraaf deze week zo op losging... dat was natuurlijk die inkomensgebonden zorgpremie in het regeerakkoord... die nu alweer van tafel is. En als er één woord daarbij commotie veroorzaakte... dan was het wel de term nivelleren. Helemaal nadat PvdA-voorzitter Spekman in het AD... ook nog eens riep dat dat nivelleren een feest is. Nou, voor ons is dat dus de reden om stil te staan bij het begin van dat feestje. Want sinds wanneer is die nivelleren gedachten een rol gaan spelen in de Nederlandse politiek. Waren het de socialisten die als eerste wilden... dat in moeilijke tijden de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen... of komt het idee uh, uit een heel andere hoek? Om het daarover te hebben zijn, zoals gezegd, aangeschoven Marcel van Dam... Uh, en daarnaast emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Piet de Rooij. Uh, Marcel van Dom zat ook natuurlijk in het befaamde kabinet Den L. Uh, waar Rutte nu mee vergeleken wordt. Uh, nogmaals goedemorgen. Uh, meneer Van Dam, nog even om uh, te beginnen. De vergelijking eerder deze week: Rutte, Den L. Wat vind je daarvan? Nou, dat is een uh, ridicule vergelijking. Hè? Dus, kijk, je kunt, het ging net over liegen van de, van de telegraaf. Hm. Je kunt op zoveel manieren liegen. Uh, als je in een kop hebt, Marx-Rutte, ja, dat kun je ja, zeggen... Het is niet ongeestig. Ja. Het is niet ongeestig, maar het, ja, als, ja, als je... Als maar de, je de, Rutte... de, de vergelijking met een uil kwam van zijn grootste rivaal... van de Stuyts-Wiegel, hè? Ja, ja zeker. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk een leugen... want Rutte lijkt in niks uh, op een uil. En uh, ook de, de mate van nivellering waar het nu over gaat. Het was tot nu toe altijd zo dat koopkrachtcijfers per jaar werden geleverd. Dus dan ging je de min 1 achteruit... of je ging de plus een half op vooruit, in die termen. Nu voor het eerst wordt dat over een periode van vijf jaar... gecumuleerd bediscussieerd. Dus dan in de komende vijf jaar gaan de hoogste inkomens... er 4% op achteruit. Dat is per jaar minder dan 1%. Dus als men dezelfde... Uh, uh, uh, de, de weergave hetzelfde was geweest als jaren hiervoor... denk ik dat er helemaal niet zo'n drukte over zou zijn gemaakt. Dus de, de, waar het tegenwoordig over gediscussieerd wordt... wijkt zo vaak af van wat er in werkelijkheid gebeurt. Maar zeg je nou een storm in een glas water... terwijl heel de VVD het gevoel heeft dat er open zenuw geraakt is... Nou ja, dat is in zekere zin zo. Dus ik, ik ben ervan overtuigd, maar dat kan ik niet aantonen... dat als op dezelfde wijze als dat in eerdere jaren was gebeurd... een koopkrachtplaatje van eh, min 0,75 voor vier keer modaal... en een koopkrachtplaatje van... Eh, Plus 0,1 voor... Dus, dus eigenlijk, nou. Marcel van Dam ben je het eens met Mark Rutte. We hebben het niet zo handig gecommuniceerd, maar er is niks aan de hand. Dat is voor 80 procent Zo, waar. nou, ja. kijk eens aan. Goed, uh, Pieter Roy, de nivelleringsgedachte. Uh, een sociaal-democratische vinding, uh, of moeten we verder terug? Nee, we moeten iets we, verder terug. Ja? we moeten iets verder ja. terug. Dan komen we uh, toch bij die liberalen terecht. Uh, uiteraard. Ja, <laughs> ja nee, uh, je ziet dus uh, dat bijvoorbeeld heel aardig in het boek van Christiane Smit... over de belastingheffing uh, in de 19e eeuw... de titel daarvan is omwille van Billigheid. En dus dat hele debat over belastingen in de 19e eeuw is gevoerd... over het feit dat uh, iedereen toch wel doorhad... Uh, dat het de belastingdruk een beetje evenwichtig verdeeld moest worden over de bevolking. En dan zie je tegelijkertijd het probleem. Uh, dat debat ging wel in termen van uh, enigszins antagonistisch sterkste schouders. Uh, mm -hmm. Trouwens, uh, waar zou je het geld anders vandaan moeten halen? Maar uh, de feiten lagen natuurlijk toch wel wat anders. Ook in dit opzicht het, is er een groot verschil tussen daden en woorden. Wat, het ging er eigenlijk om. Je betaalde in die tijd belasting over producten en diensten... maar was geen inkomstenbelasting. Er was wel een uh, bescheiden inkomstenbelasting, maar het uh, meeste, de heel veel geld kwam van uh, uh, een soort zeg maar een omzetbelasting. Dus op uh, producten, brood, uh, zout, uh, bier. Uh. En ja. van alles en nog wat. Producten die de arme mensen evenveel gebruikten als de rijken, om het zo maar te zeggen. Ja, er is ook wel eens ja, ja. uitgerekend dat uh, wat het armste deel van de bevolking opbracht aan omzetbelasting ongeveer net zoveel was als een arme zorg werd uitgekeerd. Dus dat ze eigenlijk in feite zichzelf uh, betaalden. Toen al het ja. Droog, ja. Het ja, was er rookpomp van geld. maar wat is dan de liberale, ver, uh, uh, de liberale de verdiensten in dit verband? De liberale inkomstenbelasting. Nou ja, de liberale uh, verdienste is dat na een, een oeverloos debat, wat bovendien erg uitgerekt was en tot nooit iets lijkt omdat uh, met name het cultuurstelsel in Indië zoveel geld opbracht... dat er geen dwingende noodzaak was om het te veranderen. Uh, dat is uiteindelijk, uh, maar dan praten we over de jaren 90 van de 19e eeuw... toch besloten hebben om uh, die, uh, die hele systematiek van de belasting te veranderen... en inderdaad over te gaan tot een, uh, wat je nu zou kunnen noemen een inkomstenbelasting. Maar dan praten we pas over de jaren 90. En dat is van Pierson. Ja, en dat was een inkomstenbelasting waardoor dus de rijken meer belasting gingen betalen dan ja, de armen. En, met, en dan was dat was ook, ook al een belastingkrijgen een, een heel in. interessant ja. gevolg. Ja. Uh, uh, er waren een aantal mensen die dus nu uh, rechtstreeks aangeslagen werden in inkomsten en die zo kwaad waren dat ze een vereniging uh, ter weigering van belastingbetaling hebben opgericht. Dus ook toen al actie. Oh, ja. Ook toen al actie. Ja, maar het was nog niet de Telegraaf. Nee, die was nog net niet opgericht, nee. geloof ik. Ja. En, en hoe zat het, want je hebt het dan over de jaren negentig... die tijd is trouwens ook de Telegraaf opgericht... maar je hebt het over de jaren negentig van de negentiende eeuw... dat we ook de jaren van de opkomst van het socialisme... of Domina Nieuwenhuis, uh, uh, Trollstra, die de SDAP oprichtte. Hoe zat het met die socialistische voormannen uit die tijd... Hadden die ook al die nivelleringsgedachten in hun programma... of waren die met heel andere dingen bezig? Nou, kijk, <coughs> uh, de term nivellering verwijst naar... dat je een zeker idee hebt over inkomensverhoudingen. En uh, bij, die, uh, bij dat vroege socialisme uh, was dat eigenlijk uh, betrekkelijk simpel. Uh, arbeiders werden uitgebuit. Ja, dat was helemaal niet ja. opgenomen in een zeker idee over hoe inkomens naar verschillende schalen verdeeld zouden moeten worden over de samenleving. Arbeiders werden uitgebuit en dat was een beetje het. het, het Laten we zeggen, daar kun je twee dingen van zeggen. Nee, het was een beetje het rauwe werk van uh, omlaag prijzen, om omhoog te lonen. Uh, en het tweede was uh, dat in een kapitalistisch systeem uh, inkomensverhoudingen nooit goed op orde gebracht zullen worden. Dus dat het uiteindelijk om gaat om een socialistische samenleving tot stand te brengen. En uh, tja, dat is van een iets andere orde dan uh, nivelleren. Ja, ja, dus ook zelfs als je dan in de 20e eeuw, de jaren 30, die zware crisis krijgt... dan is het nog niet zo dat bij uh, socialisten en sociaaldemocraten de gedachte opkomt... de sterkste schouders moeten maar... Je, kijk, ja, vanaf de liberalen is dat idee natuurlijk wel een klein beetje in, in, het politi in de politieke cultuur opgenomen. Ja. Maar wat die socialisten en met name de Sociaaldemocraten in het interbellum en met name in de jaren dertig krijgen, uh, dat is ja alles goed en wel, uh, maar uiteindelijk uh, is uh, werkloosheid een veel grotere ramp. Uh, dan een laag inkomen. Dus dan zie je dat de politieke energie... vooral gezet wordt op het nadenken... over hoe krijgen we in vredesnaam meer werk? Hoe krijgen maar, we die werkloosheid Dat is ook een vorm weg? van verdeling, hè? Ja, ja je, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Maar uh, werk is dan vele malen belangrijker... Dan, uh, dan inkomen. Hoewel er uiteraard gestreden wordt... voor het omhoog van de steunnorm, et cetera... is dan toch het verruimen van werkgelegenheid... het hoofdpunt. Ja. En dat zet zich ook na 45 door. Uh, werk... Uh, uh, is de kern van uh, een menswaardig bestaan. En uh, dat moet fatsoenlijk gehonoreerd worden. Maar laten we eerst even zorgen dat die arbeidsplaats er komt. Ja, maar goed, na 45 krijgen we de befaamde uh, eerste sociaaldemocratische uh, premier uh, Drees, de, ja. de, eh, een soort vader des vaderlands bijna. Ja. Uh, die moet die gedachte, die zuinige man moet die gedachte toch wel een beetje dat de rijken niet te veel moeten verdienen en de armen er wat bij. Dat moet er toch ingezeten hebben. Nou, Dreek had veel aan zijn hoofd. Onder in... Alleen al voor de oude vandaag. Nou, en vooral Indonesië heeft hem veel hoofdbrekers gekost. Maar, uh, nee, je moet niet vergeten: Nederland was in 45 een land uh, wat had te kampen met de, de, met de les van de jaren 30. Dus toen moesten zorgen voor uh, uh, enorm veel werkgelegenheid. Uh, bij een sterk stijgend bevolkingsaantal. En het wegvallen van Indonesië. Dus de economische problemen waren enorm. En ze hadden het idee dat ze een hele economie opnieuw uh, in de stijgers moesten zetten. En dan praat je niet over uh, uh, de kleinigheden. Dan praat je over uh, een, een heel complex en groot probleem. En uh, je ziet dat van van echt van, van A tot Q is het zorgen voor wegelegenheid. industrialiseerde. En pas maar, daarna komt... Ook en er was één specifieke groep waar de race uiteraard voorop kwam. En dat was dus de armste groep, ook aantoonbaar uit allerlei onderzoeken. Dat waren de armen. En dat, de, de, uh, dat is met die... Uh, ouderen. Uh, uh, ja. De, ja, de ouderen. En uh, de, daar is toen iets, zei via een noodwetje, uh, wat aan gedaan. Maar ook de geleide loonpolitiek. Uh, ja, wel, via dat moest... de geleide loonpolitiek. er werd... moest geïnvesteerd worden. Uh, ja, maar daar werd ook via de geleide loonpolitiek rechtvaardigheid betracht. Maar wanneer... Ja, ja rechtvaardigheid in armoede. Want... Uh, nou ja, maar, maar kreeg, nou, Laten we dan even, even een sprongetje maken, toch maar. Wanneer begint dat nivelleren, die kleinigheid Pieter Roy, Marcel van Dam... een serieus punt te worden? Als we rijk genoeg zijn? Oh, ja. Nou ja, als, als de genoeg? verschillen te, te groot worden. Uh, en uh, dus... In, in mijn tijd in de politiek was het een hoofdissue van links. Niet alleen van de Partij van de Arbeid, maar van alle progressieve ja. partijen. Herverdeling van inkomen. Dat was een politiek uh, strijdpunt van de eerste orde. Ja. Dat begint eigenlijk in de jaren zestig zo rond de tijd dat ook nieuw links ontstaat binnen de Partij van de Arbeid. Ja, ik, ik ben het niet helemaal met uh, mijn rechterbuurman eens uh, dat het toen eigenlijk niet zo'n issue was. Kijk, een eerlijke verdeling zit hem ook in voorzieningen van de overheid. En de opbouw van de verzorgingstaat, die, al een, eeuw, die een eeuw heeft geduurd... was in die zin ook een kwestie van herverdeling. De, de, ja. de hele gedachte is een eerlijke verdeling van de totale... De rijkdom die we hebben. Ja, precies. En die zin heeft bijvoorbeeld de minister als ja. Marga Klompé daar ook hard aan meegeven. Maar zeker. Ja. Uh, en, uh, dus, uh, en, <laughs> en als je de gezondheidszorg collectief regelt... Dan, dan is dat ook een kwestie van herverdeling. Want anders zou je het niet collectief hoeven te regelen. En dat geldt eigenlijk voor alle overheidsvoorzieningen. Ja. Ik ben zelf bewindsman van volkshuisvesting geweest. Nou, als je de, het volkshuisvestingsbeleid van toen vergelijkt met dat van nu... Dat is, wat herverdeling betreft, een wereld van verschil. We hadden toen die idee... iedereen heeft, ongeacht zijn inkomen, recht op goed wonen. Wonen werd beschouwd als een meritgoed. Een goed waarvan je de consumptie moest bevorderen. En dat werd gesubsidieerd. Dus mensen met een laag inkomen moesten ook goed kunnen wonen... en dat werd met subsidie... Dat is een kwestie van herverdeling. Ja. Huh. Nu noemt men een hervorming van de woningmarkt. De liberalisering van de woningmarkt. He, de, de, ook die woorden hebben een tegengestelde betekenis gekregen. In mijn tijd was hervorming... dat je, uh, laten we zeggen, de, de, de wet van vraag en aanbod... dat je die terugdrong. En dat noemde je hervorming. En nu is wordt het allemaal weer teruggedraaid, ja. Naarmate meer geliberaliseerd wordt... Dat Goed, dat zijn maar, maar, maar we blijven ja. toch even sek bij die gewone doodsimpele kleinigheid ja. van ja. nivellering. Ja. Ja. Ja, maar, maar ik nog even over Margot Tom Bevel. Toen dus zag ik Pieter Roy nee schudden. Uh, nou, als je kijkt was... naar de sociale zekerheid... Ja. Uh, dan zie je dat uh, ongeveer 10% van het nationaal inkomen aan sociale zekerheid... <laughs> de in 1950, dat is in 1963 uh, gestegen tot uh, 13%. Dus die... De omvang van de sociale zekerheid was betrekkelijk klein en dat wil zeggen dat het herverdelingseffect voor individuen heel belangrijk was, maar op macro economisch ge gebied niet zo heel erg groot. Dat zal pas plaatsvinden in de jaren 60. Ja. En dan is de bijstandswet van Margaret P. van 65 uh, interessant om tal van redenen, ook politiek theoretisch. Maar die zal pas effect gaan krijgen in de loop van de jaren 60 en eigenlijk pas in 70 als die veel losser wordt. Aanvankelijk was die buitengewoon kager. Ja. Goed. Zullen we dan maar naar de jaren 70 gaan? Want dan krijgen we het kabinet NL in 73. En dan wordt die nivelleringsgedachte ook echt uitgesproken in de regeringsverklaring. Uh, laten we nog even naar het markante stemgeluid van de premier van destijds luisteren. Het kabinet, meneer de voorzitter... wil zich in zijn beleid laten leiden... door het streven naar opheffing van ongelijkheid en achterstelling. Het is ervan overtuigd dat de bestrijding van inflatie... en van de welhaast permanente drang naar overbesteding... alleen dan kans van slagen heeft... als ze wordt ingebed in het ruimere kader... van het terugdringen van bestaande ongelijkheid... in inkomen, bezit, macht en kennis. Ja, Marcel van Dam. Dat, ja. was, dat was in het kort gezegd het motto, hè? Zeker. Als ja. ik dat weer hoor... Dan... Daar word ik in zekere zin weer geëmotioneerd. Ja. Ja. Dat, dat. dat was ook het belangrijkste streven van dat kabinet van jullie? Zeker. Zeker. En uh, er we werden zelfs... Uh, uh, uh, quota genoemd. Hè? Dat je zei, het, het laagste inkomen... dat mag niet meer dan vijf keer uh, het hoogste inkomen. Ja, van Timberg, geloof ik toch? Ja. Ja, nee, dat was het kabinetsbeleid. Ja. Uh, okay. Althans, uh, van de, voor de Rijksoverheid. De Rijksoverheid. Ja. Ja. Ja. Dus het ze inkomen ja, dat, nog niet meer zijn dan vijf keer het laagste het inkomen. Minimum, ja. Ja. ja. En hij reageerde de Telegraaf toen ook op die manier trouwens, met van die vette kom. Nou, er. ik kan me niet herinneren ja. dat de inkomensverdeling bij de Telegraaf nou zo'n uh, vreselijk issue was. Misschien vergis ik me, ik heb uh, die krant uh, niet dagelijks gevolgd. Nee. Uh, maar dat kan ik me niet herinneren. Dat we, uh, maar het, het was veel meer op. Uh, ja, buitenlandse politiek speelde toen een uh, veel grotere rol dan nu. Uh, en het was meer de, de, de links, de, de sentimenten tegen links. Hè? De, de, ja, de, en het waren niet de maatregelen aan zich, waar tegen links. Minder, heb werd. ik het gevoel, ja. minder dan nu. Wat, wat waren jullie voornaamste maatregelen om te nivelleren? Nou? nou ja, dat was de, de, de loonpolitiek, hè? We, weliswaar. Uh, uh, was die in de jaren 60 gesneuveld? Hè, omdat, uh, maar de economische groei was toen ook zo groot dat zelfs als je dat vrijer liet, uh, uh, dat uh, in het poldermodel, dat toen natuurlijk ook nog eigenlijk nog veel sterker was dan nu, de inkomensverdeling een belangrijke rol kon spelen. Maar nog een keer, uh, in het kabinetsbeleid uh, uh, waren was het voorzieningen niveau van de overheid... eigenlijk veel belangrijker dan ja. de pure inkomenspolitiek. Maar ja, ik wil er toch even op ingaan. Want dat nivelleren dat had natuurlijk toen al een hele slechte naam. Nou, want doen we doen nu net alsof iedereen het allemaal geweldig vond. Ik herinner me nog in mijn dorp. Allemaal kleine middenstanders, daar heb je het al. Die liepen bij ons het huis in en uit. En die zeiden over het kabinet en nou, ze nemen het ons niet af. En dan bedoelden ze, nou ja, wat ze daarmee bedoelden mag duidelijk zijn. Er was ook dat sentiment wat er nu is, ook in die tijd. Nou maar ja. wat is er toch met het nivelleren dat het steeds een open zenuw is? Nou ja, omdat nivelleren staat voor veel meer dan herverdelen van geld. Het staat voor herverdelen van status. Het staat voor herverdelen van inspanning. Dus een heleboel mensen leven met de gedachte... ik werk me kapot... En uh, mijn buurman, uh, als ik dat zo zie, die doet dat er veel minder. En als, omdat hij het minder doet, moet ik meer betalen... om hem ongeveer hetzelfde te geven als ik heb. Dat sentiment, uh, dat zit heel diep uh, ja. bij mensen. Hè? Maar is het grote verschil tussen toen en nu niet... dat het toen zo was dat nivelleren vooral betekende... aan de onderkant erbij geven, uh, minimumlonen ophogen... minimum instellen... En dat het nu meer is aan de bovenkant afpakken? Nee, want in, toen betaalde de bovenkant een, een, een marginaal tarief van 72%. 72%? Oh, is het? Dat wist ik niet. En, en dat is nu ja. 52%. Gouden tijd voor belastingadviseurs. Ja. <laughs> maar de, de, kwantitatief gezien was het natuurlijk inderdaad waar dat... Uh, de, de, de, uh, de nivellering vooral tot stand gekomen door, uh, door denk ik twee dingen, dus eerst was het optillen van de onderkant uh, en met name was het uh, instellen van, en de koppeling van het minimum jeugdloon aan het minimumloon, heel van, uh, van groot belang en de, de doorgaande koppelingen wat in het jargon heet de netto-netto koppeling, dus dat Dankjewel, de cao-lonen <laughs> gekoppeld werd aan het minimumloon en dat uit, het niveau van de uitkeringen ook daaraan werden gekoppeld, inclusief vakantieuitkeringen etc. Ja. En dat, dat gaf een soort systematiek die als beschaving werd gezien, die uh, de zaak enorm aan de onderkant heeft opgetild. Nou, nou uh, uh, wat, uh, wat hij zegt is waar, hè, de net netto koppeling. Ja. Uh, om, om nou over denivellering, uh, want dat is in feite gebeurd. Die, uh, de verhouding tussen arbeidsinkomen en uitkeringen... die wordt weergegeven in de vervangingsratio, zoals dat heet. Hè, dat is welk percentage... Uh, is het uitkeringsniveau van het loonniveau. Dat was toen, in de tijd van het kabinet ten ongeveer 85 procent. Dus een gemiddelde uitkeringsniveau was 85 procent van het gemiddelde loonniveau. Dat is nu 20 procent lager. Dus de afstand tussen loon en uitkeringen is 20 procent ja, maar is, is het niet ook door, Ik ben helemaal geen verstand van statistieken, et cetera. Maar ik heb het gevoel, Pieter Roy, dat die middengroep gewoon groter geworden is. Ook als je het vergelijkt ja. met de jaren 60, 70. Dus dat is, dat is de, de, de, de grote klasse die je moet, moet bedienen als je in Nederland iets wilt bereiken. Dus ja, nou, dat, dat, ja. uh, die middengroep is groter geworden door uh, een aanhoudende. Uh, de, het doorgaan van de technologische vernieuwing, wat sowieso meer productie oplevert, maar ook een hogere scholingsgraad vergt. En wat je dus ziet is dat de bevolking in zeer grote mate uh, hoger geschoold is en dus dit werk ook uh, kan verrichten. En daar zit een hogere beloning aan vast. En uh, dat betekent dus ook dat die middengroep alleen daarom al jaarlijks 2% groeit. Dus daar moet je het ook halen kennelijk. Dus Nederland is een middenklasse land yes, internationaal gezien. Alleen... Het is natuurlijk de taak van de politiek om te zorgen... dat mensen die dat niet kunnen bijbenen, mm -hmm. dat daar iets fatsoenlijks mee gebeurt. En dat is, dat is het belang van, uh, van politiek. Omdat ja. je anders alles gewoon over kunt laten aan uh, de technologieontwikkeling. Als je de, de relatieve armoedegrens... Hè, de, dat wordt ook wel de Europese armoedegrens genoemd. En die armoed, dus als armoede wordt gedefinieerd... als iemand minder dan 60% van het middelste inkomen verdient dan is die arm, zeg maar. Dat percentage was in 1980 4 Dat is nu 11. Dus ondanks het feit dat we steeds als land welvarender zijn geworden... is de achterstand van die armste groep gedefinieerd als een relatieve grens... die is steeds hoger geworden... Nou ja, ook in de tijd dat het. Want nu gaat het natuurlijk niet zo goed, hè, economisch gezien. Maar dat was ook zo in de tijd dat Zeker. het economisch gezien wel de goed ging. In de, jaren het, de koopkracht ja. van het minimuminkomen nu ja. is lager dan in 1980. Ja. We hier, beginnen hier nu ook onder neiging te krijgen met cijfertjes te gaan goochelen. Is dat goochelen met cijfers en statistieken, is dat niet ook van steeds groter invloed geworden in de loop van de jaren? Want ik heb het idee dat uh, men nu slachtoffer wordt van, uh, van al het gerekend, wat iedereen overal thuis zit te doen. Ja, Piet. Nee, dat is uh, het zo. Ja. Uh, ook dat is overigens in zekere zin een sociaal-democratische erfenis. Omdat natuurlijk daar eh, na 45 de gedachte was... dat een economie planmatig moest worden ingesteld. En eh, voor het maken van een plan heb je cijfers nodig. Dus dat, dat heeft geleid tot het optuigen van rekenmodellen... Eh, econometrische eh, exercities van wat heb ik jou daar. Eh, en dat heeft langzaam maar zeker een eigen leven gekregen... Wat, uh, wat ertoe geleid heeft dat er nu de gedachte is... dat je tot over vijf jaar uit kunt rekenen... Wat uh, een 35-jarige werkloze metselaar uit de echt uh, zou kunnen verdienen. Dat is natuurlijk ja, nou, uh, uh, hoog gegeven is deze ambitie. Ik denk dat we vijf jaar moeten wachten om te kijken wat er weer allemaal niet is uitgekomen van al deze voorspellingen en cijfers. Uh, Pieter Roimers van Dam, heel hartelijk dank uh, voor jullie komst. Het is alweer vijf over half elf, hoogste tijd voor de kom van Elke Noordervliet. Aan den lijve heb ik de dienstplicht niet ervaren... omdat de emancipatie pas onlangs zover is voortgeschreden... dat we een vrouw niet alleen als soldaat... maar zelfs als minister van Defensie accepteren. Dat zul je altijd zien. Net nu het Nederlandse leger afbrokkelt en aan belang inboet kunnen er vrouwen in. Het sta de status van een beroep keldert als er vrouwen bijkomen... en omgekeerd, als een beroep status verliest... mogen wij ook nog even meedoen. Wel heb ik van nabij de ergernis om de inefficiëntie... en de verveling van het dienstplichtig leven mee mogen maken. We schrijven 1971. Mijn vriend moest na het beëindigen van zijn studie voor zijn nummer opkomen. Hij was ingedeeld bij de marine en zou de officiersopleiding volgen... waarna hij als chemicus mocht voelen of het kruid droog bleef. Den helder was onze bestemming. Ik keek daar niet naar uit... Maar voor het zover was, diende hij nog een keuring te ondergaan... met een gesprek en het invullen van wat vragenlijsten. <tijds> hij ging er vrolijk heen, wat nonchalant gekleed, dat wel. Tijdens het onderhoud kwam uit de papieren naar voren... dat hij deel had genomen aan de maagdenhuisbezetting... en dat hij na een lange nacht een liter melk had weggenomen... bij de melkfabriek achter het Leidse Plein. Geen ongebruikelijk fenomeen in die tijd... Zijn antwoorden op de vragenlijsten weerspiegelden een onafhankelijke geest. Het vonnis was snel geveld. Ik citeer. Meneer Noordervliet, wij denken dat het strenge keurslijf van de marine u niet zal passen. Even gloorde nog de hoop dat hij nu geheel was vrijgesteld, maar nee. Op voorspraak van zijn oom, die generaal was... mocht hij het keurslijf van de officiersopleiding van de luchtdoelartillerie gaan passen... <tiek> Om in aanmerking te komen voor een kostwinnersvergoeding zijn we drie dagen voor hij moest opkomen in het huwelijk getreden. Trouwen was toen niet erg in de mode in onze kringen... maar opportunisme was zelfs ons niet vreemd. Het huwelijk houdt overigens al 41 jaar ferm stand. 18 intens vervelende maanden lang... bereidde hij zich voor op de vorige oorlog... met oud- en aftans materieel. Ingebed in een strakke bevelstructuur waarin iedereen zijn status ontleende aan zijn functie en niet aan zijn talent. De dienstplichtige soldaten zaten er min of meer lijntrekkend hun tijd uit. Van een alerte organisatie bleek geen sprake te zijn. Er stond een radaroefening gepland. Ondanks de mist die vliegen totaal onmogelijk maakte, ging de kostbare oefening door. Het is maar een voorbeeld van velen. Voor de slotapotheose van beediging en trouwsweren op het kanon en de vlag... was oom Jaap de generaal uitgenodigd. De leiding liet voor de zekerheid al het langharig werkschuwtuig op oefening gaan... opdat de plechtigheid niet zou worden ontsierd. Tante Ellie, de generaalse, gaf me bloemen. Omdat mijn man officier was geworden... en nog een mooie carrière tegemoet zou gaan als reservist. Hun eigen zoon was dienstweigeraar. We hebben het feest gevierd met een geheel andere intentie. Blij dat we er vanaf waren. Wel heeft hij nog jarenlang de onverwoestbare sokken van Hare Majesteits strijdkrachten gedragen. Dankjewel. Hij gaat zeker nooit naar een reunie. <lacht> nee, maar hij heeft wel het Genee van Kruis gekregen. Oké. Okay. Goed, het kwam allemaal door Napoleon wat onder zijn bezetting was dat in ons land in 1810 de dienstplicht of toen nog conscriptie werd ingevoerd. Vervolgens nam het Koninkrijk Holland het systeem over en moest sinds... 1898, iedereen die werd opgeroepen, echt het leger in. Want sindsdien kende ons land geen zogenoemde persoonlijke, zogenoemde persoonlijke dienstplicht. Een kleine honderd jaar mochten jongens één tot twee jaar van hun leven geven aan het vaderland. Althans, tot 1996, toen op 22 augustus in de Zoutlandkazerne te Breda de laatste dienstplichtige soldaten feestelijk werden uitgezwaaid. En 16 jaar later kijken onze jongens terug op hun tijd als zandhaas, op eigen sites als. Uh, Jeudekazerne.nl en eh, ze treffen elkaar op reunies in clubs als De Oude Stomp. Dus niet de man van elke Noordervliet, maar wel twee heren die hier aan tafel zitten. Ja, en ja. Eh, die, die, die, die site heet overigens, Paul, maar dat ligt aan ja. mijn eh, annotatie. nu.nl. Eh, laat ik het maar meteen bekennen. Ik was ooit ook zandhaas op de generaal generaalspoorkazerne te Ermelo en op de Detmskazerne in Eefde. En... Tot op heden is mijn nostalgisch vermogen, laat ik zeggen, wat onderontwikkeld. Maar dat gaat misschien vanochtend volledig veranderen. Uh, allerlei sites. Uh, en ook deze week natuurlijk het boek waar we het al over hadden. Het uh, zogenoemde handboek voor de dienstplichtig soldaat BD. En BD staat voor buitendienst. Het is maar dat u het weet. Nou, en de auteurs, u hoorde ze in het begin al even. Michiel Hegener en Frank Oosterboer, zitten hier bij ons aan tafel. Heerde, welkom. Eerst maar even ter zake welke lichting welke gezellen? Uh, lichting 78-3, Generaal winkelman kazerne. Te? Nunspeet. Nunspeet. 79-5, uh, kornput kazerne Steenberg. Kijk eens aan. Uh, dat waren dus Michiel Hevener en Frank Oosterboer. Ik kijk even naar de heer aan de overkant van de tafel. Toch maar even voor het gemak. Marcel van Dam, ook nog een... Uh, 65-3. Uh. Intendans. Te? Te, uh, ja. Ik, ik had zo'n uh, verkorte officiersopleiding... omdat ik academicus was... En dan viel je een beetje buiten alle. Dus ik eindigde na die opleiding als dwangambtenaar op het ministerie. Uh, dat was mijn dienstplicht. Mooiste tijd van je leven, kort. Nou, te, dat, in, dat is een beetje waar... omdat ik gedetacheerd werd bij de IBM in Rijswijk. Het rekencentrum van de IBM. En omdat ik daar gedetacheerd was... Uh, uh, uh, zag ik, als, ik was verkiezingssocioloog, ik was afgestudeerd in de verkiezingssociologie, de mogelijkheden om met zo'n dus computer is het een allemaal, prognose te doen. Eigenlijk is het daar allemaal begonnen. Daar het de, de, de, de landmacht heeft ervoor betaald. Pieter Roy ook nog uh, militaire dienst leven ja, gehad goed, ik wil bijna zeggen goed zo, maar uh, <laughs> <laughs> hey, wegens, wegens, ik hoop, S5, wegens S5? een wegens een karakterneurose, dat zei ik maar. Neemt leven? Ja, ja, maar, nee, wat, wat, ja, ja wat, wat heren, dat uh, Michel Hegener en Frank Oosterboel. Uh, voor de duidelijkheid, uh, ja. we hebben het natuurlijk over militaire dienst en maar in de jaren zeventig waar we het nu over hebben, was je toch een beetje een sukkel als je in dienst ging. Ik bedoel, normale mensen van onze leeftijd die kregen S5. <laughs> maken dat normale mensen. <laughs> maar. Uh, nee, maar... Nee, ik, ik denk het niet. Ik denk dat je daar uh, vertekend beeld hebt. Eerlijk gezegd. Um, ja, mij werd op mijn eerste dag in dienst S5 aangeboden... Ik was uh, al wat ouder, ik was 27, uh, wegens een studieuitstel. En ik had niet genoeg damesgehaald, toen moest ik toch in dienst. En ik was 27, ik was zelfs ouder dan mijn kompierscommandant. En uh, ik begon dag half vervelende vragen te stellen. En ik dacht, die moeten we zo snel mogelijk wegwerken. En ik we naar de dokter. Ik zei, ik heb niks. Toen zei hij wel, uh, als je wilt, dan kun je met de S50 uitloodsen. Maar Jij wilde niet. ik zei, wie kaas moeten we wel verwachten, uh, ik blijf. Kijk, Jullie zo... wilden me, en uh, dan blijf ik ook. En was daar een diepere reden onder... Nou, dat ik. Uh, jawel. Uh, ik ben niet tegen de dienstplicht. En ik was niet tegen het verdedigen van Nederland als uh, dat echt nodig mocht zijn. Ja. Dus dat was een principiële reden eigenlijk. Akkoord. Goed. Nou hebben jullie dit boek geschreven. En jullie schrijven ook in het boek dat er een groot verlangen is naar omzien en her, herinneren. Uh, is dat ook de reden om dit boek te schrijven? Deels. Um, ja. Het ja. is sowieso, als je wat ouder wordt, dan ga je omkijken. En dan, zeg je, uh, uh, dan zie je dus dat die dienstplicht. Uh, het als periode er erg uitspringt of het nou positief of negatief is, maar heel markant is het hoe dan ook, zeker als je veel veldoefeningen hebt gehad. Mm. Uh, dus uh, ja, uh, de respons die wij uh, tegenkwamen, die was ook heel positief en is dat uh, nog? We hebben heel veel positieve reacties. De e-mails e blijven binnenstromen nu al. Dus, uh. ja. maar, maar er was nog een uh, reden. Eigenlijk is het, met het afschaffen van het dienstplichtige leger is eigenlijk ook de dienstplicht uit het zicht verdwenen. Alle aandacht wordt gericht op het uh, beroepsleger op inzet in. In Afghanistan en dat soort uh, exercities. En uh, je ziet ook, het Veteraneninstituut trekt enorm uh, aan de bel. Dat, uh, weet je, je bent veteranendag. Uh, en dat zijn de militairen die in de belangstelling staan. Ja. Maar die anderhalf miljoen mensen die tijdens de Koude Oorlog in het leger hebben gezeten... die zijn eigenlijk al, ja. al 16 jaar na dato, zijn ze min of meer vergeten. Ja, dit, dit moest vastgelegd, worden. jullie zeggen. Feitelijk wel, maar, dat maar even, zijn leuke verhalen. Even dit leuke verhalen... Uh, Jullie hebben je boek op twee, zeg maar in tweeën gedeeld. Een, een bladzijde over 200 verhalen aan de hand van allerlei thema's. Van PSU-kasten, vanaf uh, tot en met de val, het geweer. Uh, waarmee je moest leren schieten. En daarnaast hebben jullie wat algemene informatie. Wat opvalt is bijvoorbeeld uit het hoofdstuk uh, de houding vooraf. De motivatie druipt er niet van af. Behalve dan bij Joop Dijkmanst, die heeft gezegd... het heeft me nooit tegengestaan. ik ben een gezagsgetrouwe Nederlander. Maar het was ongeveer de enige die ik kon vinden die er zin in had. Het was een beetje standaard he, om er geen zin in te hebben. Iedereen ging echt met veel tegenzin het leger in. En was dolgelukkig toen hij eruit ging. Maar onderweg, de, ik behoor daar ook toe. Ik weet niet of het helemaal voor Oosterboer geldt. Maar in ieder geval... Voor Oosterboer. Om, om, ja, je valt al in de, in de, in de, de idee, termen van, ja. van die tijd. Hij heet ja. niet meer Frank, hij heet ja. ineens Oosterboer. Maar, Oosterboer. <laughs> uh, maar onderweg, in die 14 maanden, waren er wel leuke momenten. En één punt wat bij onze interviews, hebben we hebben ongeveer 60 ja. mensen geïnterviewd, steeds terugkwam. Uh, was het een heel mooi aspect van die dienst... dat je daar bij elkaar zat met gemiddelde Nederlanders onderling. Ja, niemand is gemiddeld, maar bij elkaar waren we dat wel. En het was van alle lagen van de bevolking, alle delen van het land... allerlei scholingsniveaus, het zat allemaal dwars door elkaar. En dat had een uh, leerschool voor het leven. Het, het, het had wel wat, maar uh, je denkt daar persoonlijk anders over. Misschien nee, nee, nee, de, maar, ik vraag het gewoon. Maar Frank Oosterboer, geldt dat ook voor jou? Was jij ook zo'n soldaat die er toch uiteindelijk zin in had en hardop zei van niet, maar eigenlijk stiekem wel? Nou, ik beschouw het gewoon als onvermijdelijk dat je moest. Mijn opa zei altijd, als jij moet, dan is het leger afgeschaft, dan hebben we nooit oorlog meer. En toen ik 16 was, dacht ik, nou, dat ga ik dus niet mislopen. Hij krijgt geen gelijk. En toen ik op moest komen dacht ik van nou, laten maar zien wat, uh, wat er van, uh, van terecht komt. Ik ben niet uh, met uh, tegenzin in het leger nee. ingegaan. Ik heb gewoon uh, over het algemeen wel een hele leuke Goed. tijd gehad. Maar, maar was de verveling niet heel erg groot? Dat is wat ik heel nou, vaak hoor. Nou, dat is een beeld dat heel veel mensen ja. hebben. Maar ik heb me eigenlijk nooit verveeld in het uh, leger. Nee, ik ook niet. Ik heb uh, 14 maanden, in, 16 maanden ingezeten. Ik heb me van die 16 maanden 15 maanden en 3 weken verveeld. Maar goed, <lacht> uh, laten we voor verder praten even. De, ik, hoewel Marcel van Dam, nee, die had het ook zijn tijd van zijn leven. Hebben we net al gehoord. Dat <lacht> gaan we niet doen. We, ga, we gaan even luisteren naar, naar twee heren. Die ook eigenlijk helemaal dat gezeur van vervelen en zo meer niet. Twee, twee heren oplevert. Het oude... Oude rakkers in militaire dienst, ik denk beroeps. En die, gaan, en, die, en die hebben het over de dienstplicht. Kom op. Het maandblad 20 van de VVDM zwengelde het balen weer eens aan. Hallo. Hey hallo. Zie je het een beetje op? Over de helft. Dat mooi. Heb jij dat tv gezien van de week? Wat, hè? Achter het nieuws. Oh, over de landmacht. Ja. Over soldaten die hun eigen vervelen bij de landmacht. Ja, over die jonge pikkies voor een nummer, ja. Die sprichtelijke militairen die vervelen de eigen bij de landmacht. Heb jij je ooit verveeld? Ik ken niet, waarom had ik er al zes keer bij getekend? Mijn idee. Lichting 61, oude stomst hier hoor, alle. Oh ja, hier zit toevallig 59-1, de hap trappen. Hé, hey, veel ja, hoor! Nee, maar ze vervelen zich eigen omdat ze niet meer hoeven te blanken, hè? Omdat ze niet meer hoeven te poetsen. Dat ze de hele avond uh, softe porno kunnen gaan zitten kijken in het uh, PMT. Ja, en omdat het vrijdag is. Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Uh, dit is even een ander geluid. <lacht> <lacht> Misschien niet toevallig, staat uh, Maar ze raken natuurlijk toch wel even een punt. Het, uh, eigenlijk is het soldatenbestaan. dat We, met, we hebben het alle drie in de jaren zeventig meegemaakt. En uh, een, een heerschap hier aan tafel in de jaren zestig. je dus hebt nog wel koper gepoetst waarschijnlijk en dat soort dingen. Ja. ja. En we hadden het net over gelijkheid. De dienstplicht Absoluut. als vervanging van het ramplassante stelsel was een majeure... Uh, van majeure betekenis voor het bevorderen van de gelijkheid. Dus daar is de nivellering het best gelukt. Ja Jazeker. Ja. Zeker. Ja, nou, kijk, en, en, in, in, in de tijd dat wij, jullie in dienst zaten... en ik ook, was dat dus allemaal afgeschaft. Je mocht zelfs het haar zo lang hebben als je zelf wilt. En op jouw foto, Frank Oosterboer, familie, van jouw keuring... is dat ook heel goed te zien. Een netpak met heel lang haar. Uh, je zegt, je verveelde je niet. Maar voor een heel groot deel van de jongens... herinner ik mij toch ook echt... daadwerkelijk verveling. Je, je, je kwam uh. op de kazerne bij ons. Je kwam s ochtends op de Detmers kazerne in Everde als je thuis woonde. En anders dan zat, uh, ongeveer van, zat het grootste deel van de manschappen, manschappen zat al achter de bar. Om elf uur waren ze Lazarus <lacht> En om vijf uur hobbelden ze weer uh, naar huis of uh, naar hun uh, zaal. En het was zodanig zelfs dat uh, de kapitein op een gegeven moment zei... ik schaf het appel af, want voor dit zootje ga ik niet meer staan. <lacht> uh, was dat nou echt een uitzondering? Wat voor, wat voor onderdeel was dat? Dat waren de werktroepen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, kijk, die waren wel berucht natuurlijk. Ja. Uh, het, ja. het, hing bij het, het verschilt ja. heel erg per onderdeel. Ja. En uh, mijn uh, complierscommandant had zich van af aan voorgenomen, kennelijk. Om uh, een, een, een strafprogramma door te voeren tot en met de laatste dag. En dat is ook gebeurd. Goed. Dus... Als, als we nu even naar de, naar de motivatie gaan. Het ja. vind ik opvallend dat jullie boeken komen daar twee dingen tegen. Eén ding weten we natuurlijk al een beetje. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Uh, de motivatie die de een legerleiding probeert te geven om militair te zijn. Dat wat opvalt is bijvoorbeeld uit jullie boek een aantal mensen die zeggen... wij moesten, toen wij in Duitsland zaten, op uh, expeditie naar Bergen-Belsen... om te zien waarvoor wij militair waren. Ja, dat klopt, ja. Maar dat was vaak ook uh, vrijwillige basis. Hè? Dat kon je dan in het weekend op oefeningen. Dan had je één dag vrij en dan werd zo'n uh, tripje georganiseerd... Naar, of naar Bergen-Belsen of naar het uh, IJzeren Gordijn. En dat was natuurlijk wel de bedoeling dat je daarvan opstak... Uh, van wat is de reden eigenlijk dat we een leger hebben? Tegen wie uh, zetten we al dit materiaal en al deze mensen in? En dat was uh, motiverend, uh, denk ik, voor een flink ja. aantal van deze jongens. Excursies. Ja, ja. ze ging met, uh, met een bus en ze mochten vaak ook niet in, uh, in uniform lopen. Om uh, geen crenschoots uh, aan de overkant van de oost duiters te provoceren. En dan uh, gingen ze op een platformje kijken hoe het er aan de andere kant uitzag. En, en natuurlijk was er de Rus. De Rus als Iwan. Ja, Iban. Zeker. ja, heel, ja mooi, heel mooi citaat uit jullie boek. Een sergeant die dan tegen uh, de manschappen zegt... Mannen, graaf je in en doe dat volgens de regels... want ik wil niet worden aangesproken als iemand hier straks overvliegt... en zijn eitjes laat vallen. Dat was dat ongeveer de sfeer? Uh, ja, de, de Rus was... Uh, de, dezelfde uh, vaandricht die daar geciteerd wordt, uh, Plankenberg die heeft de elders een hele mooie uitspraak van zichzelf. Hij zei... Uh, uh, de dreiging van de Rus was het levenselixer voor het leger. Uh, ik bedoel, dat werd voortdurend van, uh, vanaf de top... vanaf de staf naar de, naar de manschap uh, gecommuniceerd... dat dat echt een heel groot gevaar was. Waarbij in het midden bleef of het nou echt een heel groot gevaar was. Ja. En heel veel jongens die wij geïnterviewd hebben... dat komt in de kolommen voor. Uh, die, uh, die hadden zoiets van... ja. Kan toch niet zo erg zijn geweest. Ja. En er zijn er ook die later, na hun diensttijds, reis hebben gemaakt naar achter het ijzeren gordijn. om te kijken of wat ze vermoeden want, dat dat wie, was. wie nou die vijand was en hoe dat ja, het ja. was. Ja. Nee, maar, want het is een sfeer. Ik, ik heb nog een prachtig. want jullie boek staan echt prachtige citaten... en ik wil er nog eentje doen. Um, dat is van Jan Verbaan, uh, lichting 64 En Jan vertelt hoe een. Uh, ik geloof een officier, maar dat moeten jullie maar corrigeren ja, als het, sergeant. een sergeant. Uh, nee. Uh, hij is sergeant, maar een officier, hij, hij citeert geloof ik een officier... die vertelt wat er moet gebeuren als de atoombom valt. En dan werd er gezegd, zegt Jan Verbaan... als de atoombom valt pakken we allemaal onze randsel en helm... en hollen we achter elkaar een kilometer of zes... naar de brug onder het Wilhelmina-kanaal... en daar gaan we allemaal zitten en wachten op wat komen gaat. Ja, de schuurslamers was dat met is verlaten. Nou ja, goed. Uh, dit is de sfeer. Ja, dat was de sfeer. De, ja. Maar goed, ook bij de burgerij trouwens. Er waren allerlei pamfletten weer eruit gedeeld... wat je moest doen als er een bom viel. En dat uh, miste soms ook de, uh, de realiteit. Wat, wat, wat, wat mij het meest verbaast en wat ik me ook herinner aan die diensttijd, uit mijn tijd... is je, je wordt uh, geleid door een aantal uh, kaders... die in een, in een wezen in een hele andere wereld leven dan jij. Die geloven dat die vijand elk moment kan komen. Je mag eigenlijk... Uh, Toegestaan, cowboy en indiaantje speelde onder leiding van mensen die er echt in geloven. Terwijl jij denkt, et cetera, het zal wel. Is dat wat jullie ook tegenkwamen? Nou, je moet het eigenlijk bekijken in de periode waarin je de mensen ondervraagt. Uh, ik heb iemand geïnterviewd en die moest uh, zijn tank op de trein rijden. tijdens de Hongaarse opstand in 1956. En daar werd ook alle munitie uh, op diezelfde trein geladen. En hij heeft gewoon twee weken lang lopen stuiteren van de zenuwen. dat het inderdaad uh, los zou gaan. Ja, ja. Nee, op dat moment als, als, komt het dus heel ja. dichtbij. Eh, toen ik in dienst zat, 78 79, was dat het gevaar van die Russen. Nou, maar dat, dat was eigenlijk eh, ja, theoretisch. Daar geloof ja, je het allemaal niet zo. een jaar had. later in Polen was niet het heel serieus. Niet de dreiging van de Russen onze kant op. Maar de, de, het gevaar van het uh, achter het ijzeren gordijn, dat was geen grap. Ja. Dus dat bleek toen Polen heel duidelijk. 68 tsjech zo natuurlijk ook gehad. Ja. Ik begin steeds meer te begrijpen dat die Dutmusken zijn... en even een soort afdeling was die niet meetelde. Maar goed, uh, even nog een andere vraag. Wat is het nou precies wat, wat mannen zo leuk vinden aan soldaat zijn? Hè? Want, want ik citeer even Martin Kreveld, de bekende militaire Israëlisch nederlandse historicus... en die heeft ooit de volgende uitspraak gedaan... Mannen houden van oorlog en vrouwen houden van krijgers. En daarom is er oorlog. Kan het nou zo zijn dat mannen van oorlog houden... omdat vrouwen van krijgers houden? Is dat een vraag voor ons? Jazeker. <laughs> ja, in, in de geschiedenis van de opmars van de homo sapiens... is dat zeker uh, de, de, de basis waarop dat is gebaseerd. Kijk, de, de primaten, de apen... Daar groeten de uh, minderen de meerdere. Je wou zeggen, de groep bestond daar ja, al. Ja. En uh, dat is exact vergelijkbaar hoe minderen in het leger het de meerdere moest groeten. Dat maar, maar, maar, is apengedrag. Nou ja, ja. kijk, je hoort het al, maar. maar... Wat, als je nou eigen zelf onder woorden moet brengen... wat is het, wat, want dat is toch opvallend... in jullie boek dat alle mannen terugzien... In, of bijna alle bijna terugzien allemaal, in, in, in verwondering, ja. in nostalgie. Ik denk persoonlijk ja. dat het ook te maken heeft met een zekere leeftijd. Je bent ja, over de vijftig. Je wilt terug naar die vitale absoluut, periode absoluut, uit je leven. Hoe heet dat nou? De, ja. je, je krijgt allerlei onge, ongemakken als mannen en zo. Dus heeft dat er misschien ook mee te maken? <laughs> Ik denk uh, dat er nog iets anders mee te maken heeft. Uh, Zelfs de mensen die uh, die hele diensttijd balend doorgebracht hebben... die noemen na afloop vaak uh, het grip saamhorigheid of uh, kameraadschap. En dat is iets wat ze in die mate na de, hun diensttijd nooit meer zou ervaren hebben. En dat is, denk ik, een deel van het gemis. Ja, en ze willen zelfs, geloof ik, uh, kom je in jullie boek ook tegen... veel mensen die pleiten voor herinvoering van de dienstplicht. Ja, ik heb het aan al mijn geïnterviewden, een stuk of dertig, heb ik het gevraagd. Van zou zuider voor zijn als die dienstplicht werd, uh, opnieuw werd geïntroduceerd... Reëel is dat natuurlijk allerminst, er is dus maatschappelijk geen enkele vraag naar. En toch zegt iedereen, ja, dat zou heel goed zijn. Maar dan gaat het niet over de verdediging van Nederland militair... maar dan gaat het over het, uh, datgene wat het toevoegt aan, uh, aan de samenleving. En goed. Het, uh, ja. goed. Nou, helder. Een mooi, nostalgisch, warm boek over apengedrag. Uh, om oh. met Marcel van Dam te eindigen. Ja. Heer, een mooi boek. gefeliciteerd en dank voor jullie komst. Het is uitgegeven bij uit Aard tot, zeg ik even Goed, we maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug, onder meer met de geschiedenis van het duel in Nederland. En eh, de promotie tot held van Soekarno en Hatta in Indonesië. En we hebben ook nog een mooie documentaire over Hans Eisler. Tot zo tot na het nieuws van 11 uur. Sport op radio 1. Vanmiddag de Eredivisie, Vitesse 20. De bal van dichtbij, bijna ingetikt. Met flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En vanaf 2 uur Pex Wolle Ajax... Nog een keertje klappen, maak het maar af. Zijn je Oord-Roda. En om half 5 PSV Heerenveen. Daar ligt hij erin, hij ligt er al in met zijn rechter. En ook het NK schaatsen, motorsport en hockey. NOS langs de lijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ja, Willem, ik weet het. Het is kortdag, maar mijn directie snapt helemaal niks van media. Dus zou misschien iemand kunnen komen, een assistent, een junior, desnoods een stagiair... om eventuele vragen over het mediaplan te beantwoorden. Zeggen, uh, hoe laat is die vergadering morgen? Om half acht morgenochtend, in Leeuwarden. Ja, ik weet het, het is mijl op zeven, maar goed. Prima, je ziet me dan. Wat? Kom jezelf? De Media Maatschap. Korte lijnen voor lange relaties. Al tien jaar lang. Dit is Radio 1.